Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote natuurbrand die gistermiddag uitbrak in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene is nog niet onder controle de brandweermannen proberen het vuur te bestrijden. Mensen in de omgeving hebben een oproep gekregen om te vertrekken. Dat zegt correspondent Thijs Kettenis. Meerdere huizen en auto's zijn in vlammen opgegaan. Tien mensen uit hun huizen gered. Uh, en verder hebben inwoners van meerdere dorpen oproepen gekregen... om een veilig heenkomen te zoeken. Uh, een kinderziekenhuis is verder geëvacueerd. En ook een zomerkamp waar 400 kinderen verbleven. Sommige slachtoffers van de brand zijn met rookvergiftiging... naar het ziekenhuis gebracht... Een heftig ongeluk in Oostenrijk. Een meisje van tien is omgekomen tijdens het paragliden. Het kind uit Duitsland werd begeleid door een instructeur. Ook hij is overleden. De twee kwamen in de problemen door turbulentie en crashten tegen meerdere bomen aan. Veel ophef in Zweden om een wetsvoorstel dat door critici de verraderswet wordt genoemd. Als die wet er komt, zouden artsen, sociale werkers... bibliotheekmedewerkers en andere overheidsmensen... aan de bel moeten trekken als ze een illegale immigrant zien... Een mensenrechtenorganisatie noemt het onmenselijk... en is bang dat mensen hierdoor niet naar de dokter of naar school zullen durven. Als je vannacht niet kan slapen door de warmte... moet je misschien even naar buiten kijken. Je gaat er waarschijnlijk niet beter van slapen... maar je ziet wel een spektakel als je naar boven kijkt. Zoals ieder jaar rond deze tijd zijn er veelvallende sterren te zien. Deze sterrenkundige legt uit hoe dat kan. De aarde nou, die draait om de zon. En op een paar plekken in die baan rondom de zon... Uh, is wat, uh, nou ja, als je het vergelijkt met een auto. Dan, dan ligt er wat grind op de weg. In dit geval zijn dat uh, stofkorrels van een komeet die hier ooit doorheen is gekruist. En die branden dan op. En dat geeft een enorm groot lichtspoor. En dat zien wij dan heel mooi hier op aarde. Afgelopen nacht waren er al heel wat vallende sterren te zien. Maar het hoogtepunt is aankomende nacht. En het weer nog. Het wordt zweten en plakken. Vandaag wordt de warmste dag van het jaar tot nu toe. Vanavond en vannacht is er kans op regen en onweer. Maar tot die tijd veel zon bij 29 tot 35 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de AMWB. In Noord-Holland viel op de A2 richting Amsterdam. Tussen Breukel en Amsterdam Zuidoost heb je een kwartier vertraging door een spoedreparatie na een ongeluk. De rechterreishoek is dicht. Het verkeer van Utrecht naar Amsterdam rijdt het beste om via Hilversum. Dat is de route over de A27 en de A1. Op de A7, Heerenveen richting Horen, vlak voor Den Oever, 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A9, Diemen-Amstelveen, tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen. Dan de A10-Oost um, richting de A10-Zuid, tussen Watergraasmeer en Buitenveldert, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Zfm.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 Daar maken natuurlijk heel veel mensen kunst, kunstwerken van, mm -hmm. maar ook uh, wat heeft voor invloed. En uh, ja, het is ook gelijk een uh, stiekem oproep dit. Dus uh, <laughs> als, uh, als mensen zoiets hebben van, als je dit hoort en je denkt, oh ik heb daar wel iets mee, of ik uh, wil wel heel graag praten over wat ik ook kan bijdragen aan het Zandvoortsmuseum, dan uh, heel graag. Ik ga graag met iedereen in gesprek. Want het is uh, het mooiste als we het allemaal samen doen, uiteindelijk natuurlijk. En ja, voor de bezoekers die ook naar Zandvoort komen, dat ze niet alleen. De, geschiedenis van, de rijke geschiedenis van Zandvoort leren mm -hmm. kennen. Maar ook begrijpen dat we nu ook geschiedenis maken. En uh, dat iedereen daar ook deel van is. Ja, waar kom je zelf vandaan? Ik ben opgegroeid in Emnes. Oké. Okay. En ik woon in Amsterdam. Oké. Okay. Nog wel, ja. Maar ik. Uh, nog een stikke moe oproep. <laughs> nee, maar ik zoek wel ik zoek, zoek een huisje in Zandvoort. Ja, maar. Ja. Uh, het, is, het is moeilijk, want het is een gewilde plek. En, ja. Maar ik voel me hier wel heel erg thuis. En, ja. ja het, is natuurlijk, het is heerlijk om hier elke dag naartoe te rijden. Ja. ja. Goed hoor.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 Ja, okay. <laughs> nou, dat was mijn vraag. Want er staat natuurlijk een prachtig gebouw. Uh, ja. Ja. Op, op, op, op. Ik, ik heb daar zelf uh, vrijwilliger mogen zijn. En uh, met plezier. Oh, leuk. En ik dacht echt, van, ja, dit gebouw heeft zoveel potentie. Ja. He, er, is, er is ruimte voor, voor opleidingen. En er is ja. ruimte ja. voor presentaties. En er is, er is een prachtige receptie. De hal, nou ja, fijn. het heeft het eigenlijk allemaal. Een restaurant zit erin. Wat wil ja. je nog meer? Ja.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 en geen enkel probleem. Oh, Oké, okay. nou ik zeg let's go. Ja, let's go. Moet alleen nog even gehuurd worden. Ja. En, uh, dus wie, welke wethouder gaat er over? Dat weet jij erop. Gert-Jan Bluis. gert -Jan Bluis. Nou, dan zullen we even Gert-Jan oren trekken. Nou, hoe geweldig dat we elke zaterdagochtend uh, uh, uh, dit kunnen doen vanuit het uh, vanuit museum. Dat is ja. echt geweldig. Ja. En het, het pand waar jullie nu in zitten.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 We deden de ruimte wel efficiënt in. We hebben een, natuurlijk de begane grond, maar ook, een, een de, busboot, ook de eerste verdieping. Ja. Ja, ja, het zijn natuurlijk voornamelijk wisseltentoonstellingen... en dan een paar vaste um, mooie stelkamers op dit moment.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 Die gaat uh, niet door. Oh, die gaat niet door? Nee. Oh, nee. We gaan namelijk de KNR hè, meer ruimte en meer aandacht geven dit jaar. Oké. Okay. Dit is eigenlijk een... Uh, nou, dit, dit, dit weet nog niet iedereen. Een uh, <laughs> primeur. De primeur, precies. En uh, ja, want we vonden het zonde om het KNR maar zes weken te laten lopen. Dat wordt ook echt een hele mooie tentoonstelling. En dan Zandvoort je mooi gaan we uh, koppelen aan wanneer voor 200 jaar bestaat. Kijk, en wanneer heeft ja, dat? Um, nou... De exacte data is nog niet helemaal bekend, mm -hmm. uh, maar 2050-2026 is in is gesprek. Dus daar laat ik me verder nog niet over uit. Uh, om nog een primer waarvan ik het niet 100% zeker weet te delen. Uh, maar dan wil ik uh, heel graag. Uh, Zandvoort door de eeuw heen, uh, toerisme door de eeuwen heen. Uh, Zandvoort, ben je prachtig. Uh, ja, ja, ja, ja. Dat ze uh, die, die zaken allemaal bespreken. En. Uh, en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 Maar, en ik dacht, hoe kunnen mensen hun baan nou echt heel leuk vinden? Nou, dat kan dus. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ik zit helemaal op de goede plek. En ja, goed, uh, ik hoor. ben zeker voorlopig niet weg. Uh, dus die vacature komt echt nog niet vrij. Heel goed, heel goed. Laten we het zo houden. Ja. <lacht> nou, in ieder geval, uh, had jij nog wat? Uh? Nee, ik, ik, ja, je hebt eigenlijk alles al <lacht> <jij nog> wat? <lacht> te, had je nog wat? Ja. Maar het is leuk. Ik, ben, uh, ik denk dat Zandvoort blij is met een uh, nieuwe directeur.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 Helemaal goed. Ja. Ja. Helemaal goed. Nou, hartelijk dank voor het langskomen. Jullie heel ja. erg bedankt. Ja. Uh, ik denk dat wij in de toekomst elkaar nog wel een keer tegenkomen. Vast wel. Goed idee. Vast wel. Leuk. Of ik zie jullie sowieso in voor het Stanford museum. Helemaal ja. goed. Ah, leuk. Hear your name, it all just sounds.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 Bruno, ik hoor, ik hoor mezelf niet, dus het ligt daar mij. Oh ja, het ligt aan mij. Uh, Bruno Mars, met uh, een prachtig uh, chanson. En uh, nou ja, we weten alles weer over het uh, Zandvoorts uh, Museum. En uh, leuk, leuk dat uh, die enthousiasme dat... Uh, ja, ja. Nu, dat dat spreekt haar het geheel niet, enthousiast, maar is een zeer enthousiast. Uh, ik hoor jou niet echt heel hard. Okay. Wacht even hoor. Ja, daar heb ik geen Nee, ja. nee, enthousiasme is niet uh, iets wat aan haar ontbreekt. Nee. Ik uh, denk dat ze er vol in gaat. Dus Ik dat denk het ook. goed. En ze heeft natuurlijk een heel goede backup van Healy. Ja. En uh, ja, wat dat betreft. Uh, we gaan zo uh, even uh, praten met uh, Ben Sonneveld. En Ben is uh, uh, ja, de, de, de, de man van de makrelen. Van de makrelen roken. Wat een, op dit moment uh, ja, ja. aan de gang is. En, uh, nou, we gaan hem zo bellen. Ja. En dan uh, heb jij het al gezien? Nee, ik ben er nog niet geweest. En je moet even gaan kijken. Ja, is, ik, ik ga zeker kijken. kijken. En ik wil, het ik is wil kijken. En hilarisch. Ik, het is echt ja, en, hilarisch. En als het eind, en Dat is wel grappig, want ik kan me herinneren dat de laatste keer dat ik er was dat, uh, dat ik dacht.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 En die is per uh, roker uh, verschillend van wat hij wil. En daarna ga je roken. Dus het bestaat uit, uh, uit twee stapjes. Mm -hmm. En uh, nu zijn ze nog aan het roken. Oké. Okay. Hey, jij bent de organisator van dit fen fenomeen. Voor uh, de tiende keer hè, dit jaar. Zo, dat is niet gering. Komt er ook buitenlandse. Uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, pers op af? Uh, nee, nee. Landelijke pers. Uh,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 Ja, die pikken ook. nog een makreeltje mee straks. Ja? Ja, daar heb je wel kans van. Want ze zijn wel ja, lekker, hè? Uh, ze zijn al jaren in de jury. Dus Oké. Okay. Ze weten ongeveer wel uh, wat, wat, wat, wat en hoe. En daarna is het uh, ook voor heel Zandvoort: uh, makrelen kopen. En dan kunnen ze keurig in de rij staan hier. Ik denk dat we er honderd in de verkoop hebben. Dus Zo. als je echt wilde, moet je op tijd zijn. Ja. ja. En dan, uh, dan gaan, we, gaan we aan de gang. We hebben wel een bestelleister. Dus die mensen die hebben van tevoren al uh, mij gemaild. wat ik wil graag hebben. Nou, die liggen apart. Nou, je kan er voor mij gaat... ook een ja. apart tegen hoor. Ja, voor mij. Ja, ja. ja. ja. hé. Hey, ja, maar zei, ja. we hebben drieënhalf vierde in de bestelling, als dat, uh, als dat nog mogelijk is. <laughs> ja, als je hebt uh, wat je wil hebben, dan, uh, dan komt het goed. Is ja. goed, is goed. Ja? Hey, uh, ook, uh, Zijn er meer of minder uh, deelnemers dan vorig jaar?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 Dus uh, hand hangt geen vetten uit, er draait niks uit, hij ziet er glad uit en dat is de eerste ronde en ze mogen er nog niet aankomen aan die eerste 14 vissen, mm -hmm. dan gaan er uh, tien apart en ja? dan hebben we de vier op de tafel liggen en die mogen ze openmaken, uh, mogen ze proeven.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 <laughs> Twee uh, Zandvoortse rokers mee. En de rest was allemaal uh, uh, Noordwijk, Nieuwveenhebben, noem maar op. Inmiddels is die uh, Zandvoortse visclub een afdeling rokers. En dat zijn er ook een stuk of vijftien. Uh, mm -hmm. Dus het is wel gegroeid. En men heeft er ook zin in. Want uh, er worden ongeveer drie à vier uh, rokerijen per jaar uh, voor de competitie uh, gedaan. En uh, ja, het hoogtepunt is natuurlijk het Open Zandvoortse kampioenschap.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 En dan uh, gaat het op je vuurtje. Dan je ze neerstaan heel droog brood en smaak. Dus. En is dat zijn... goed uit te pakken. En wat goed. Hè? Wat zijn je kansen voor uh, vanmiddag? Ja, natuurlijk. Nou, ja, ga, ja, je, ga, dus... jij weer, ga jij weer, weer weer binnen. Ja, ja, Ik doe mijn best. Hè. Je weet het nooit. Het is afhankelijk. Ja. Wordt het en, trouwens uh, anoniem uh, geproefd? Of of weet Ja. Ze... Ja, uh, meneer Moerenburg uh, gaat proeven. Ja. Daar Weet ik niet of hij daar uh, verstand van hebt, maar. Uh... <laughs>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 De ja. meeste mensen gaan barbecuen, maar jij gaat makreel roken. Nee, nee nou, maar wij doen thuis hoofdzakelijk palingen roken. Oké, okay. ja dat is we natuurlijk het, een... Uh, dat doe ik samen met mijn buurman, okay. met Ron de Jong. En dan kopen we zelf een pond paling en dan gaan we lekker palingen roken. Oh, heb jij ook een speciale oven voor? Wat zeg je? Heb je er een speciale oven voor? Nee, ja, nou ja, gewoon een uh, rookoven. Gewoon een rookover. Dus iedereen, die kan je gewoon kopen bij bol.com. Die kan je gewoon kopen en, uh, ja. En dan, ja, kan je, dan kan je gaan roken. Ja, ja dus misschien. Dan uh, nou, in de tuin. Biertje erbij, wijntje erbij. En de buren, ja. en, de buren boven. en de buren vinden het ook fijn. <laughs> ja, daarom doe ik het uh, samen met mijn buurman. Dan, oh dan Ja! Ben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 Nee, Ben is weg. Nee. Nou, het is uh, om, de om uh, uh, tot uh, uh, twee oh nee, uur uh, ze, moeten ze één makreel inleveren. Ja, um. Hoe laat, zei je? Sorry. Om uh, twee uur.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 Nee, ik weet het niet. Potverdorie. Ja, het is heel jammer. Hier staat het ook niet bij. Nou ja, maar waar staan ze wordt gevraagd? Waar staan ze wordt gevraagd? Het kerkplein. Het kerkplein? Ja. Hans, alstublieft. Dankjewel, Ger. Hans Botman stuurt ons een berichtje. Oh, waar staan ze? Hij is er wel hoor. Ja, hij is er weer. Hij staat natuurlijk met zijn golfstick in de woonkamer te oefenen. Oh, hij is het verhuizen. Oh ja, hij gaat verhuizen. Nee, nu al? Is hij nu al aan het verhuizen? Ja, meen je dat? Druk bezig. Ja, hij gaat wonen waar, uh, bij Strijder, hè, boven. Bij die appartementen. Prachtig. Ja, maar die zijn al lang niet klaar. Dus waar gaat hij dan naartoe? Ja, dat weet ik niet. Ja, die zijn wel klaar. Bij ja, Strijder? Ja, in Noord. Oh, die Strijder. Oh, ik dacht dat je die andere bedoelde. Ik denk, nou, die andere is weg. Nee, maar die andere Strijder, daar komen ook appartementen. Maar dat duurt even voordat die klaar zijn. Hoe bedoel je die andere Strijder?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 Ja. Van wie is dat? Van uh, Song Ah, natuurlijk. We kennen hem allemaal. Ja. Hartstikke leuk. Talent. Ja. Aanleg voor talent heeft ja. hij. <laughs> hij heeft een hele mooie toekomst achter de rug. Ja. <laughs> <laughs> hey, ik uh, ik, uh, ik ga um, uh, of we gaan nu luisteren naar, uh, uh, het naar Carina. Ja. ja Carina had een interview met uh, Willem. Ja, Willem van der de Sloot. De Sloot. Willem van der Sloot over de bramen. Het ja. bramenplukken, wat hij elk jaar doet. En waar hij uh, bramensap van maakt. En dat verkoopt hij voor een goed doel. Ja. En wij gaan erachter komen wat het uh, goede doel is. En uh, hoe het allemaal in elkaar zit. Goedemorgen Zandvoort. Ik sta hier buiten naast Willem van der Sloot. Um, op een prachtige plek. Uh, die heeft hij zelf uitgekozen. Want uh, Willem die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 Dit is echt een Zandvoortse braam of een, een, een duinbraam. Ja, een duinbraam. Ah, die groeit in duingebieden natuurlijk. Uh, maar waar heb je ze dan nog wel? Ja, nou duinbraam uh, die zullen hier en daar nog wel staan. Maar die pluk ik dan ook niet. Waarom niet? Vanwege de vossen. De vossen ja, doen een boel. En dat is, dat is gevaarlijk en dat, dat doe ik niet. Dus ik pluk, uh, pluk een andere soort braam.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 het geld was binnengekomen dat hij het geld niet meer, voor mij niet meer nodig had. Nou, dat hebben we het samen naar uh, Huis in de Duinen gebracht. En dat was 2000 euro. En twee, de andere waren ook 2000 euro. Maar dat zijn hoge jaar, bedragen. Vorig jaar was het, ja. Vorig jaar was het met moeite. Want er uh, waren heel veel bramenstruiken weggemaaid. Dat, dat heb je dan ook. Want er moesten dus uh, dingen plekken komen voor asielzoekers. En uh, weet je wel. En. Uh,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 Uh, die zagen het al dat het echt een, een, een vitaminebom is. Het is goed voor heel veel. Kun jij eens wat opnoemen, waar het goed van nou is? ja, zeker uh, als het in de wintermaanden mee, uh, zijn kinderen... He, to, to, toen in, in mijn, uh, bij mijn tijd uh, thuis, uh, als we ziek waren... Nou, dan gingen we naar, de, naar dokter Vliering gaan... en die dokter Vliering zei altijd... sloot, heb je bramensap in huis? Geef je kinderen bramensap. Dat is heel goed. Ja.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 En die flesje krijg ik schoon. En ik maak ze uiteraard nog een keer schoon. Want ik hou van de hygiëne. Het is een goed middel. Ja. En jam. Maak je een jam? En jam. Dat hebben mijn vrouw al gemaakt. Voordat ze op vakantie ging. Okay. Want ze is naar de familie in de Filipijnen. Eh, met mijn zoon. En zij heb al een voorraadje gemaakt. Want brame -bra jam kan ik niet maken. Maar zij wel. En je had een leuk verhaal dat uh, er ook jam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 Kan je mij bramenjam opsturen of brengen? Ja. ja, dat is onderweg. Dat is nu onderweg. Vier grote potten jam voor uh, onze vriend Freddy Akkulaire. Heel goed, heel goed. Hey, en vergeleken met de afgelopen jaren, was dit nou een goed bramenjaar? Het was enorm goed. Er zijn er nog, nog genoeg hoor. Alleen ik, mijn kelder is vol en, en dan moet je ook een keer stoppen. Ja. Ik ga een goed bedrag bij elkaar halen. Ja. Veel meer dan de afgelopen jaren. Zo, en hoe kunnen mensen aan jou... Uh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 Heeft haar gevonden in de duinen. Oh. Toen ze was neergeschoten. Oh. Dus ik bezoek, al zes jaar leg ik bloemen neer bij mijn vader, ook bij Hannieschat, maar ook bij de onbekende soldaten. Op het, eh, die, mij, het, die graven heeft mijn vader meer dan 25 jaar onderhouden. Dus jouw zoon, je wil graag dat overgeven aan jouw zoon in, dat, in plaats van hoop het ruimelijke? Dat ja, dat wel overneemt. Ja.